5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Grote anti-Erdogan-protest in Keulen. Deense veerboot beschadigd bij aanleggen in Harwich. En Nederland gaat technische bijstand geven aan politie Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het weer bewolkt in periode met regen. Het is verder koel, 15 tot 19 graden. Ook waait het flink. De zuidwestenwind is matig tot krachtig. Aan zee mogelijk zelfs even hard. Vannacht en morgen overdag buien, met vooral in het westen en zuidwesten ook onweer. Verder soms zon, het blijft flink waaien. En met 16 of 17 graden is het koel. Cool. En ook na het weekend koel cool en wisselvallig. In Keulen hebben 30 tot 40.000 mensen geprotesteerd tegen de Turkse premier Erdogan. Ze willen dat hij aftreedt en dat er nieuwe verkiezingen komen. De demonstranten zijn solidair met de mensen die eerder deze maand in Istanbul en andere Turkse steden de straat op gingen. Het protest verliep vreedzaam.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 De Marokkaanse politie heeft in Tanger een 26-jarige Amsterdammer aangehouden. De man is een in het onderzoek naar een schietpartij in de staatsliedenbuurt eind december. Daarbij kwamen twee mannen om het leven. De schietpartij baarde veel opzien. De slachtoffers zaten in een auto en werden vanuit een andere auto met mitrailleurs onder vuur genomen. Twee motoragenten gingen achter de auto met de daders aan. Ook zij werden onder vuur genomen, maar werden niet geraakt. In deze zaak zaten al twee mannen vast. In een fitnesscentrum in IJsselstein woedt sinds vanmorgen brand. De brandweer krijgt het vuur moeilijk onder controle. Omdat de brand zo moeilijk te bereiken was, tussen twee vloeren zat hij, uh, heeft hij zich kunnen ontwikkelen. We hebben geprobeerd waar we konden om uh, de brand te bestrijden. Helaas lukte dit niet goed. En uh, ja, op dit moment proberen we de brand uh, te beperken tot uh, één compartiment. Nou, of dat gaat lukken is de vraag. De brandweer heeft intussen zijn personeel uit het pand gehaald omdat het te gevaarlijk is. Bij de brand komt bruine rook vrij. Volgens de brandweer komt dat door de verbranding van isolatiemateriaal. Omwonenden krijgen het advies om deuren en ramen gesloten te houden. In de haven van Harwich is een Deense veerboot... met 400 passagiers tegen de kade gebotst. Dat gebeurde tijdens het aanmeren. Volgens de autoriteiten in de Britse havenstad is niemand gewond geraakt. Maar de veerboot heeft onder de waterlijn schade opgelopen. Daar zit een gat. Volgens ooggetuigen maakte de veerboot van Serena Seaways... direct naar de botsing slagzij. Hij ligt inmiddels weer recht. De veerboot komt uit Denemarken. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Singapore zit al dagen in de rook van Indonesische bosbranden. De luchtvervuiling heeft de stad verlamd. Mensen bleven binnen of waagden zich alleen buiten met mondkapjes... en dan nog zo kort mogelijk om wat boodschappen te doen. Vanochtend werd gemeld dat de vervuiling zeer gevaarlijk was. Het zicht was zo goed als nul. Maar zaterdagmiddag draaide de wind en blies de rook een andere kant uit. Singapore kon even ademhalen en deed het ook. Een verslag van Michel Naas. Drie dagen hebben ze binnengezeten. Voor Singaporezen is dat een marteling. Ze zitten niet graag thuis. Thuis ben je alleen maar om te slapen. Vanmiddag is de wind gedraaid. De smog is nog lang niet helemaal weg. Maar hij is een stuk minder dan gisteren. Een stuk minder dan vanochtend. En meteen komen ze uit hun huizen. Een jongen loopt hier met zijn moeder. En allebei dragen ze een mondkapje. You're still wearing masks? Yeah. Are you still afraid of the smoke? Yes. But it, it looks okay now. Uh looks can be deceived. Ja, de smoke lijkt wel weg, maar schijn kan bedriegen. We wear this because uh the psi is still on. Het is nog altijd erg spierig. Uh, inside the house all So that the PSI can't get inside my house. Het is voor het eerst in drie dagen dat hij en zijn moeder buiten komen. So this is the first time you go out? Uh yes. In de shoppingmall die al dagen klaagde over gebrek aan klanten, lijkt het ineens weer een gewone zaterdag. Deze jongen zit met zijn vrienden bij een eettentje, een flinke burger naar binnen te werken. It's been quite a few days since we are to see outside here and have some decent food, so it's quite a relief. Eindelijk weer eens fatsoenlijk te eten. Get some decent food. ja yeah, decent food, <laughs> fatsoenlijk te eten. Heb je dat thuis dan niet? You don't have decent food at home. I have, but it's getting a bit boring already. <laughs> That's all. Ja, yeah, maar thuis, dat is saai. <laughs> Helemaal is die spok nog niet verdwenen. Je huid plakt nog als je buiten zit. Je ogen branden. Je keel voelt rauw. Maar het is een stuk minder dan het is geweest. En dat is een feest na drie dagen binnen zitten. <laughs> so, actually is it's quite good to be out here. Hmm, I would say that. Uh... Een verslag uit Singapore van Michel Maas. Nederland gaat de politie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten technische bijstand verlenen. Kennis en gebruik van technische recherche technieken worden gedeeld om de opsporing op de eilanden te verbeteren. Minister opstel heeft het afgesproken tijdens zijn werkbezoek. Het delen van kennis is volgens hem nodig omdat criminelen steeds inventiever worden. Technische bijstand moet ook de kosten drukken van politieonderzoek op de kleine eilanden.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 Dat is verkeersinformatie bij de AOB Jolande van der Velde. De staat bij elkaar 28 kilometer fine. Heeft te maken met werkzaamheden en ook aanrijdingen. Daarvan noem ik de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij de Afid Buns 5 kilometer door werkzaamheden. Ook werkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij meer 2 kilometer. De nasleep van een aanrijding op de A10 ring Amsterdam. Tussen de knopen de Meer en Amstel nog 3 kilometer. A27 Almere Utrecht bij Utrecht Noord 2 kilometer door werkzaamheden. ...drukte richting Nijmegen vanwege het concert in het Goffertpark op de A73. Tussen knooppunt Eewijk en Nijmegen-Dukkenborg langzaam rijden over zo'n 9 kilometer. En tot slot op de A326 tussen Bergharen en Beuningen 2 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending: ...een groot anti-Erdogan-protest in Keulen. Deense veerboot beschadigd bij aanleggen in Harwich. En Nederland gaat technische bijstand geven aan de politie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.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 Tennis, volleybal, wielrennen en natuurlijk het hockey Nederland-Duitsland, Tim Steens. Drie minuten voor de rust en het wachten was op het eerste doelpunt, zei ik bij de voorgaande flits. En het is inmiddels gebeurd, want Nederland heeft een paar minuten geleden de leiding genomen. Het was een paas van achteruit die keurig werd gecontroleerd door Kelly Jonker. Zij liep links de cirkel binnen, gaf een paas op Kim Lammers, nou, die kon nauwelijks missen. Oog en oog met Barbara Vogel prikte zij de bal onder de Duitse kiepsen door. En dat betekent dat Nederland verdient met 1-0 voorstaat. staat. wielrennen de Nederlandse kampioenschap voor vrouwen. De slotfase, wordt het fors of wordt het geen fors? Gio. Nee, nee. Vos zal het niet worden, kijk eens. Het versnellingsapparaat ligt eraf bij Ellen van Dijk. En ja, ze is dwars doorheen getrapt in de beklimming van het Duivelsbos, dacht ik. Maar ze heeft in ieder geval een groot probleem. Ze moet van de fiets af. Fiets staat aan de kant, Ellen van Dijk staat aan de kant. En dan is het lang wachten. Ja, dan kun je het wel vergeten. Ploegleiderswagens komen er later voorbij. En Dat betekent dat de nummers 1, 2 en 3 alle bij alle drie voor Rabobank rijden. Op kop nog steeds Lucinda Brandt. Dik twee minuten voorsprong. En erachter Marianne Vos en Annemie van vleuten En zij zijn verlost van Ellen van Dijk nadat ze eerder ook wel Amy Pieters los hadden gereden. Het volleybal Nederland tegen uh, Portugal. Maarten Tip. 16-19 de stand in de eerste set. En Nederland uh, komt toch vaak het Portugese blok tegen. En kan ook niet echt uh, met de service Portugal onder druk krijgen. En dus die voorsprong voor de gasten hier in Apeldoorn. En die is inmiddels 16-20 als de service van Klapwijk in het net gaat. Nederland moet eens even een tandje bijzetten. Goed, en dan uh, staat de tennis weer op punt van beginnen. Ze zijn er aan het inslaan in Rosmalen wavrinka tegen Mahu Level 42 met Mark King en running in the family bijna kwart over vijf. Het zou zo goed als rust moeten zijn bij het uh, hockey Tim Steens. Sterker nog, het is rust. Uh, zojuist hebben de scheidsrechters afgefloten... en Nederland gaat die rust in met een 1-0-voorsprong. Ja, en die 1-0-voorsprong is een beetje mager... gezien de kansen die Nederland heeft gekregen. Want vlak voor die 1-0 was Kitty Vermalen. Die kwam ineens alleen voor Kiepste Vogel te staan... maar sloeg de bal met de backhand over. Daarna nog een kansje voor Sabine Mol na een paas van Kelly Jonker. Die kwam ook bijna alleen voor de kop, op de kop van de cirkel voor Kiepste Vogel. En tenslotte nog een paas van Kim Lammers op diezelfde Kelly Jonker. Dus Nederland had eigenlijk met 4-0 voor moeten staan. Maar aan de andere kant moet ik zeggen dat Duitsland ook een enorme kans... Kreeg. Dat was Arlene Hofman, die op de kop van de cirkel kwam en die schoot op doel. En Joyce Sombroek, de uitzicht werd belemmerd door een paar Duitse aanvalsters. Maar uh, ja, Sombroek liet even zien dat zij niet voor niks een van de beste kiepsters zo niet de beste keeper van de wereld is, want ze pakte die bal briljant. En dat betekent dat Nederland met een edelvoorsprong is gaan rusten hier in Rotterdam. Het rennen de slotfase van de Nederlandse kampioenschappen in het Zuiden des Lands voor de vrouwen. Ze wilden 1-2-3 en volgens mij krijgen ze 1-2-3, Gio Ja, dat krijgen ze, maar het gaat toch nog spannend worden. Want het gaat tussen de koploopster, Lucinda Brandt en de achtervolgers. Het was meer dan twee minuten en dat is uh, ja, in een half rondje zo'n beetje is dat uh, teruggebracht tot 45 seconden. 45 seconden slechts Marianne Vos in de achtervolging samen met Annemiek van Vleuten. Vos natuurlijk wereldkampioen, olympisch kampioen van Vleuten de kampioenen, de Nederlands kampioenen van vorig jaar. En die zijn nu in achtervolging op hun eigen ploeggenoot. En ze kunnen nu rijden wat ze willen, want uh, er is niemand meer die ze tegenhoudt. Er is geen concurrenten van een andere ploeg meer in de buurt. En dan ben ik toch heel benieuwd wat er straks gaat gebeuren. Koos Moerenhout in de auto, de ploegleiders, Stallorders zijn er stallorders. Willen ze Vos kampioenen laten worden? Of uh, gunnen ze het uiteindelijk toch aan die Lucinda Brandt... die eigenlijk al de hele wedstrijd op kop heeft gereden? En als ze zo meteen over de finish komt en ze zou winnen... dan uh, Ruim 100 kilometer alleen heeft gereden. Maar je ziet het gewoon aan Lucinda Brandt dat het moeizaam gaat in die laatste ronde. Natuurlijk het beste is eraf en je ziet er zwoegen op de klim. Dan zijn we weer bij de Mont Chèvre, die eerste klim in het parcours. En dan zie je dat het lastig is voor Lucinda Brandt. En ze weet ook dat die twee ploeggenoten een aantocht zijn. Want zojuist kwam Koos Moerenhout naast haar rijden. Hij zal niet hebben gezegd hou de benen maar stil, wacht maar op die twee. Maar die twee achtervolgers, Vos met name, ja, die geven echt alles om de bij te komen. En Van Vleuten heeft grote moeite om erbij te blijven. We weten ook dat uh, de vrouw die eraf moest, uh, Ellen van Dijk, de Nederlands kampioen de tijd rijden met die kapotte derailleur, die is in de auto gestapt. Want uh, ze had geen reservefiets bij zich. En met een uh, afgebroken derailleur, ja, dan kun je gewoon niet verder. Dan kan er uh, materiaalzorg uh, uh, komen wat ze willen. Maar dan lukt het niet meer om verder te rijden als je geen reservefiets bij je hebt. Dat is het nadeel, dat is het lot van de eenlingen in deze koers. En dat weet Van Dijk. Zij rijdt als enige voor die Specialized ploeg en uh, rijdt hier dus eenzaam in het rond en nu zit ze dan in de auto uit Koers. terwijl ze zo keurig in kansrijke positie zat voor een medaille. We hebben Vos en uh, we hebben Van Vleuten in de achtervolging op 45 seconden en daarachter daar zitten dan nog Loes Gunnewijk en Amy Pieters die rijden daar dan weer achter op 1.47 van Lucinda Brandt en dan hebben we daarachter nog een tweetal Vera Kudoder en Talita De Jong die rijden op plaats 6 en 7. Hier kijken we weer naar wat er verder aan staat te komen. Hier zien we trouwens nog, we krijgen applaus. Roxanne Kneteman doorkomen. Die heeft ook een flinke achterstand, maar die gaat in elk geval het kampioenschap. Nou ja, uitrijden, dat is het belangrijkste. En ook nog wel op een behoorlijk goede klassering. Want het is een slagveld geweest bij de vrouwen. Vos lijkt nu de benen een beetje stil te houden. Rijdt niet meer zo hard door met Van Vleuten in het wiel. En Brandt, ja, die rijdt er ergens voor. Een paar honderd meter is het verschil. Niet meer. Goed, het wordt nog een spannende finale, dat is duidelijk. We gaan naar het volleyballen, naar Nederland tegen Portugal. Je meldt: Portugal 20-16 voor in de eerste set. Hoe is het nu? Maarten Tip. 23 voor Portugal, 20 voor Nederland. En dat betekent dat Portugal in de buurt gaat komen van misschien wel het setpoint. Maar Nederland uh, probeert de huid duur te verkopen. Nu de aanval voor Portugal met Pinheiro en Joao José. En daar is het setpoint, 24-20. En ja, het beeld is wat dat betreft wel hetzelfde gebleven. Nederland kan de Portugezen niet onder druk krijgen en loopt dan af en toe ook tegen dat blok uit. En er komen ook niet echt volledige aanvallen van Nederland uit. Dus daar zal echt wat moeten gebeuren op dat vlak voor de oranje ploeg. Willen ze nog terugkomen in deze wedstrijd. André Reis Lopez is de man die klaar staat om te serveren. En om de set dus binnen te slaan voor Portugal. En dat kan hij normaal gesproken wel. Hij heeft een harde service in huis. Vlak over het net. Maar wordt goed verdedigd door Nederland. Jelte Maan valt aan. En dat doet hij uitstekend op de knieën van Valdir Een van de Portugese spelers. Die daarmee die bal dus niet onder controle kan krijgen. En zo komt Nederland op 21. En uh, blijven er nog steeds mogelijkheden in deze set. Maar ja, het blijft natuurlijk ook moeilijk om juist op dit moment dan uh, te gaan serveren. Want ga je voluit, dan neem je risico. Dan kan hij in het net eindigen. En dan kan het dus ook misgaan. Dat doet. Maan is ook niet. Maar toch geeft Portugal de nodige moeite met die servers. Maar de aanval komt er. En het punt ook voor Portugal. 25-21. Dankzij Alex. En Portugal wint de eerste set. Nederland. Uh, ja, er zal toch even wat moeten gebeuren aan de Nederlandse kant. Er zal even een stevige toespraak moeten komen. En met name uh, de druk vanuit de service zal bij Oranje wat omhoog moeten. We gaan zien of dat lukt zometeen in de tweede set. De eerste werd in ieder geval verloren met 25-21. En Ost langs de lijn tot zes uur met sport en muziek Feel the world spelling over the trees and the fingers of God on the back of me your feels blow away and leaves do the same and You feel the light on the side of your car like a burn piece into the top of your heart you smile like two dick Your worries do the same thing and get Friday en Sunrise, uh, everyday, Tien voor half zes, slotfase van het wielrennen. Koos Moeren, houdt een Dag Koos. Koos, Sorry. hoor je mij? Ja, goedemiddag. Ja, ik, uh, ik hoor je. Ja, prima, slotfase lijkt me zo. Voor je. Ja, het is, uh... oh, dus ja, het is even actief hier. Uh, ik moet even aan de kant van uh, Vos en van Vleuten komen eraan. Ja, even een korte vraag dan, want dan uh, ja. leiden we niet te lang af. Wie, wie, moet, er, wie moet het worden volgens jou? Nou, er is, één, er is één verdiende winnaar vandaag, en dat is Lucinda Brand. Dus ik hoop dat het redt. Ja, dus die andere twee heb je gezegd, doen we rustig aan. Nee, ja, je kunt de niet zeggen dat ze de benen stil moeten houden. Hè? Dat is, uh, het blijft sport, dus uh, Lucena zal het wel zelf moeten verdienen. Ja, ja, ja goed. Nou, het verschil wordt heel klein, het wordt spannend. Uh, veel plezier en succes in die slotfase. Dankjewel, Koos, voor het moment. Ja. oké. Okay. Goed, dan gaan we naar de man die de koers uh, voor ons uh, verslaat. Gio Lippes, nou, je hebt het gehoord. Uh, nou, oh, ja, ja. Ik, ik weet eigenlijk niet helemaal wat ik heb gehoord. Want hij hield toch nog wel een slagje om de arm. Ze moet het wel zelf verdienen. Dus ja. uh, ik heb niet tegen de achtervolgende meiden gezegd dat ze de benen moeten nee, stilhouden. Nee, nee, dat, zegt, dat, Koos, dat vroeg ik net. inderdaad ook. Ja, dus ja, dus dan als... denk ik van wat ja. gaat er gebeuren. Ze zitten nu trouwens in de beklimming van het Duivelsbos. He. Dat is de laatste echte serieuze klim. Daarna krijgen we nog die klim richting de aankomst van 6%. Ja, en als je ze ziet, ze praten met elkaar, eh, Vos en Van Vleuten. He. De voormalige Nederlandse kampioenen. Eh, Vos was het in 2011, Van Vleuten in 2012. Vos is het al eerder geweest, eh, in 2006 al 2008, 2009. Dus die weet al lang wat het is om het Nederlandse titel te pakken. Maar ja, eerzuchtig blijft ze natuurlijk altijd wel. En dan zag je ze even met elkaar praten, een beetje lachen. Maar dan toch even weer een tempo erop zetten. Maar het lijkt er toch niet op dat ze er echt op gebrand zijn om dat gaatje dicht te rijden. Maar ze zien Lucinda Brand nu daar vooraan rijden. Ze rijden naast elkaar, zo rij je niet als je in achtervolging bent. Want dan gaat de een in het wiel van de ander zitten. En dan ga je kop over kop erachteraan om maar zo snel mogelijk dichterbij te komen. Dus ik denk dat ze inderdaad samen met hun ploegleider, met Koos Moerhout, het idee hebben... laat Lucinda Brandt die titel maar oprapen hier, want ze heeft hem dubbel en dwars verdiend. Met die geweldige solo, met die geweldige vlucht. Al uh, 100 kilometer in de aanval naar Lucinda Brandt. Ja, terecht de kampioene van 2013. Maar we zijn er nog niet. Nee, zo is het. Uh, bij Rosmalen, bij tennis zijn we er ook nog niet. Marcelo, er ook... ja, wordt weer getennis zo te horen. Ja, en uh, de eerste set zit erop. Die is gegaan naar uh, Nicolas Mahu uh, met uh, één break. Dus het werd uh, 6-3 voor de Fransman. Toch wel een beetje verrassend, maar ja, een goede grastennisser. Tweede set nu 1-0 voor Vavrinka. Ik verwacht dat hij nog wel een beetje terugkomt. Maar hij had wel wat last van uh, die regenpauzes. Beetje slow starter, dus uh, wie weet komt hij nog terug. Maar 6-3 Mahu, 1-0 Vavrinka. Het wielrenner weer Gio. We kijken nog steeds naar die twee achtervolgers. Nog steeds niet echt een razende achtervolging. Ze zijn inmiddels bovengekomen op het Duivelsbos. En wat zal die Lucinda Brand daar blij mee zijn? Want dan kon je toch zien dat daar het beste eraf was. Ze is bovengekomen. Ze rijdt nu weer op het vlakke. En dan zie je er weer over dat stuur gebogen. Toch wat heen en weer schokkend. Ja, De stijlprijs hoeft ze nu niet meer te krijgen. Op weg naar de finish hier in Kerkrade. En die twee die gaan er echt niet meer achteraan. Maar Janne Vos toont zich een uh, groot renster als ze dit gewoon... Uh... Laten lopen. Dat moet ze ook doen als ze bazin van die ploeg. Want dat is ze toch eigenlijk wel een beetje. Ze is de voorvrouw van deze ploeg. En van Vleuten, die mag blij zijn dat ze vorig jaar die Nederlandse titel heeft kunnen pakken. En dan kun je toch ook wel eigenlijk zeggen: met dank aan Marianne Vos. Daar gaat Brand de bocht om. Dan kijken we even wat het verschil is tussen Lucinda Brand en Marianne Vos en Annemiek van Vleuten. Brand inmiddels op een lange, brede weg. wat het even een beetje naar beneden lijkt te lopen. Waar ze even goed kan doorstampen op die pedalen. En dan dan maar eens even kijken waar Vos en Van Vleuten blijven als achtervolgers. Maar Brand, ik denk dat ze het weet hoor. Ik denk dat ze het weet. Haar eerste nationale titel bij de dames. Een prachtige bekroning voor een hele mooie race. Dat is toch mooi als je uit de ploeg van Leontien van Moorsel, die vorig jaar is opgedoekt, wegens uh, toch financiële problemen. Ze konden het geld niet meer rondkrijgen voor die ploeg. Als je dan overstapt naar de ploeg, eigenlijk van de grote concurrent, naar de ploeg van Marianne Vos. En je mag dan meteen in je eerste jaar bij die nieuwe ploeg, dat Rabobank uh, Cycling Team, daar mag je je Nederlandse titel gaan ophalen. Nou, dat is de, uh, ja, het cadeautje voor Lucinda Brandt, dat ze zelf trouwens ook wel zwaar verdiend heeft. Vos die nog even tempo maakt, want natuurlijk, ze moeten oppassen dat de achtervolgers niet dichterbij komen. We weten dat daar Gunnewijk en Pieters nog in de achtervolging zijn. Maar zij willen het podium gaan bezetten met die ploeg van Marianne Vos. 1, 2 en 3 worden ze in elk geval op dit Nederlands kampioenschap. Mooi gebaar van Annemiek van Vleuten, een gebaar in de richting van de cameraman die naast haar en Marianne Vos meerijdt. Een uh, ho licht hoofdschudder van ja, het zat er niet in vandaag, uh, dit gaat uh, niet lukken. Mooi, ik ben die titel kwijt, maar gelukkig is het wel naar een ploeggenoten. en Marjane Vos in die regenboogtrui ook die kijkt eens dus even de camera in. En die knikt dan nog even in de richting van de cameraman. En dan kijken we in de vechten naar dat laatste klimmetje. 6% is het. Dat mag geen probleem meer zijn voor Lucinda Brand. Die nu op weg gaat naar de laatste bocht op het Nederlands kampioenschap. U hoorde daar het geluid van de speaker. Het applaus van het publiek. Dat toch wel weer een ruime getal naar de finish is gekomen van dit NK Kerkraden. En die gaan zometeen Lucinda Brand begroeten als Nederlands kampioenen. Nog een paar meter is het. Ze komt nu de bocht door. Dan is het nog een beetje of 75. En dan is ze Nederlands kampioen. En dan uh, barst er toch een klaterend applaus los voor Lucinda Brandt. 23 jaar oud dus, uit Oud-Beijerland. Zij komt over de streep als Nederlands kampioene. Ze heft de armen. Ze is er ongelooflijk blij mee. Maar wat zou je ook, als je in die nieuwe ploeg meteen die Nederlandse titel mag pakken. En dan, dan gaan we kijken naar het vriendje in de bij de achtervolgers. Marianne Vos en Annemiek van Vleuten. Van Vleuten ging als eerste aan. Het leek een soort van schijnbeweging. Ja, en dan kan Marianne Vos het natuurlijk niet uh, nalaten om dat sprintje te winnen. Ze kan goed sprinten, dat weten we allemaal. De wereldkampioene komt hier op de tweede plek af. Dan moet ze oppassen dat Van Vleuten er niet overheen komt. Maar dat lukt niet meer. Vos wordt twee, Van Vleuten wordt drie. Het podium dus oranje gekleurd met die ploeg van Marianne Vos. De ploeg. 1 Lucinda Brand. 2 Marianne Vos. En dan op de derde plaats Annemiek Van Vleuten, de ontroonde kampioene van vorig jaar. Zometeen de reacties ongetwijfeld ze daar vandaag. Even naar het uh, hockey. Tweede helft. Nederland-Duitsland. Nederland stond 1-0 voor. Ja, nog steeds 1-0 voor Nederland. Zes minuten gespeeld. Slecht nieuws voor bondscoach Max Kalders. Want Eva de Goede, een van de beste speelsers van Nederland... is zojuist uitgevallen. Het was de eerste strafcorner voor Duitsland. Trouwens onterecht gegeven door uh, de scheidsrechter uit Zuid-Afrika... Michel Joubert. Want de paas van Hasselman die was uh, niet op goal gericht... maar was wel hoog. En die kwam op de voeten van uh, Kaja van Mazakker. En uh, Nederland twijfelde even of ze die video-referral uh, uh, zouden aanvragen. Want uh, ja, het, was, het was geen terechte corner, maar ze deden het niet. Ze, hebben, ze denken misschien hebben die referral nog een keer nodig... Uh, naarmate deze wedstrijd voordert. Maar goed, uit die uh, strafcorner sloeg uh, Lena Jacobi de bal keihard op de knie van Eva de Goede. En die zonk echt de aarde, bleef een tijdje liggen. En zit nu in de duurk uit, wordt daar behandeld met ijs. En ik weet niet of ze nog terug gaan komen. Maar goed, uh, de stand is nog steeds uh, 1-0 in het voordeel van Nederland zonder Eva de Goede. Met nog, uh, we hebben zeven minuten gespeeld, moet ik zeggen, in die tweede helft. Wawrinka Mahu, de finale in Rosmalen bij de mannen. Marcel Mesker. Ja, 6-3 voor Mahu. Tweede set, 1 gelijk. Wawrinka uh, serveert, 40 gelijk. Heeft het toch wat moeilijker in zijn service games. Want mindere grasspecialist, wel een betere tennisser. Maar goed, de krachtverschillen zijn op gras nu helemaal veel kleiner. Nu een dubbele fout en dat betekent breakpoint voor Mahu. Redelijk belangrijk, want uh, Mahu is moeilijk te breken. Heeft dit hele toernooi nog maar één keer zijn service game verloren. Moest zich door de kwalificaties heen worstelen. Hij staat laag op de rang, hij is 240. Is de laagst geklasseerde finalist dit seizoen. Kan ze dus ook de laagst geklasseerde winnaar worden. De service is in, maar de return is nog veel beter van Mahu. Een winnende return en hij breekt onmiddellijk. Op het begin van de tweede set, derde game, leidt nu met 2-1. En de eerste set al met 6-3 te pakken. Dus de Fransman is heel goed bezig en Favrinka heeft nog wel wat werk te doen. Het volleyballen Nederland tegen Portugal, Maarten Tip. Ja, gaat ook een stukje beter in de tweede set. 9-6 is de voorsprong voor Oranje. En het begon al meteen aan het begin van de set met uh, toch meer druk op de tegenstander. Met betere services, wat, uh, wat hadden ze veren. En uh, daar hadden de Portugezen dan... En het begin van deze set wat moeite mee. Zelf proberen ze het nu ook aan de andere kant. Maar die bal eindigt in het net. En zo is het 10-6 voor Nederland. En dan gaan we kijken of Oranje deze druk op de tegenstander een beetje kan vasthouden. Dat moet dan komen van de service van Nimir Abdelaziz. Spelverdeler van Oranje. Hij begint dus weer aan de wedstrijd. Waar hij de laatste thuiswedstrijd aan de kant stond. Toen de Nico Verix het voor Nederland. Zo, oh, de aanval van Portugal eroverheen. Marcel scoort en houdt Portugal in de race. 10-7 is het in de tweede set. Gio lippens uh, aan de finish uh, in het zuiden des lands in limburg na uh, die mooie overwinning van uh, Lucinda Brands Zijn er al uh, reacties te halen bij jou in de buurt nou, reacties? Nog niet. Lucinda Brandt zagen we zojuist op het asfalt zitten. Helemaal kapot gereden, letterlijk los. En je ziet er nu in de richting van het podium lopen met wat beveiligingsmensen eromheen. Steven Dalebout, collega, die staat daar ongetwijfeld ook wel in de buurt. Maar dan kan ik nog even de uitslag alvast doen. 1 nee, Lucinda Brandt, 2 Marianne Vos, 3 Annemiek van Vleuten. Dan hebben we het podium meteen gehad op de vierde plek daarachter. Amy Pieters naar de vierde plaats. Maar we gaan nu naar Steven. Aha, ik dacht dat er geroepen werd nu naar Steven, maar dat was dus niet zo. Het is niet naar Steven. Dus Steven die staat nog steeds bij Lucinda Brandt. We zien wel dat Annemiek van Vleuten, de winnares van vorig jaar... wordt geïnterviewd door Kees Maas, de speaker hier. Maar ik was blijven steken bij de vierde plek van Amy Pieters. Op de vijfde plek Vera Koudoder. Dan op de zesde plek Talita de Jong en zevende Loes Gunnewijk. En op de achtste plek Sabrina Stultjens. Dat zijn de vrouwen die nu binnen zijn. Het geeft aan wat voor slagvelden het is geweest bij die vrouwen. En dan gaan we nu luisteren naar dat interview met de winnares. Met Lucinda Brand, Steven En Ongefeliciteerd. Um, het was een lange, eenzame dag. Maar met een uh, gigantisch goed resultaat. Besef je het al? Ja, nog niet helemaal. Maar ja, het was heel lang, joh. Alleen, het, het imiteerde een beetje mijn training. Alleen dan tien keer zwaarder. En toen waren we Steven even kwijt. Want de zender valt eruit volgens mij. Uh, Gio Nee, uh, ik ben er nog. Ja, je ben bent er nog. er nog wel. Ik geloof dat, ik dat we... er iets met die verbinding met Steven ja. misgaat. Ja, het kan gebeuren natuurlijk in het gedrang hier bij de finish. Uh, waar we inderdaad nog in afwachting zijn van de rest. Maar goed, we hebben acht vrouwen binnen. En dat geeft maar weer aan. Want we zijn er weer vele minuten onderweg sinds de finish van Lucinda Brand. Hoe ongelooflijk zwaar dit Nederlands kampioenschap bij de vrouwen is geweest. Net zo goed als dat trouwens het kampioenschap bij de belofte van morgen verschrikkelijk zwaar was. En uh, we gaan het weer even proberen. Weer even terug naar Steven.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 Uh, het blijft altijd spannend en halverwege dacht ik wel van uh, kansen worden beter en groter, maar ja, je ziet het, ze komen nog zo dichtbij in de laatste ronde. Het is echt, wow, echt ongelooflijk. Wist jij wat daarachter gebeurt? Op een gegeven moment Ellen van Dijk wordt dan gelost door jouw ploegernoten, onder andere Vos en Van Vleuten. Um, Ellen van Dijk wordt gelost, dus ja, zij kunnen dan gaan rijden ook voor die, uh, voor die eerste plek. Hè? Wat, wat gebeurt daar precies? Weet jij dat? Nee, wat precies gebeurde weet ik niet. Heel lang ben ik heel goed op de hoogte gehouden met tussen en wat ze wel of niet deden, maar ja, op het laatste moet je gewoon zelf zo hard mogelijk trappen en hopen uh, dat je ervoor blijft. Nederlands kampioen, maar dan wel na 100 kilometer daarheen rijden. Snap je dat dat een extra mooi goud randje aan deze zegen geeft? Ja, zeker. Absoluut. Nee, mooi ja. hoor. Een Nederlands kampioene die total los is. Uh, Lucinda Brandt voor het eerst in haar leven. Een Nederlands kampioene bij de dames. 23 jaar oud pas. En uh, dat terwijl ze de afgelopen jaren toch ook vaak goed heeft uh, meegereden. Ik zei het al uh, eerder. Afgelopen jaar al derde op het Nederlands kampioenschap. Dus toen was ze er al dichtbij met die bronzen medaille. Inmiddels is ook Roxanne Kneteman over de finish gekomen. Dat is pas de negende vrouw. Die binnen is hier in Kerkrade. En daar wil ik toch nog even afmaken over vanmorgen. Over die belofte. Dylan van Baarle werd daar Nederlands kampioen. Hij is uit de opleidingsploeg van de KNWU en Rabobank. Hij gaat volgend jaar naar Garmin. Gaat dan in het echte grote werk meedoen. En hij werd echt met overmacht Nederlands kampioen. Mike Teunissen werd daar tweede. En dat was een mooi kampioenschap. En morgen natuurlijk het kampioenschap van de grote mannen. Van de profs van de elite met contract. Ik ben benieuwd hier op dit parcours. Vorig jaar was het een slagveld met Slecht weer met Nicky Terpstra als winnaar. Ben benieuwd of dan opnieuw het Raboblok, het Blanco blok moet je tegenwoordig zeggen. Of dat gebroken gaat worden. Of dat ze in navolging van de belofte en de vrouwen nu ook huishouden bij de mannen, bij de elite. We gaan het allemaal zien morgen. Maar voorlopig hebben we een mooi kampioenschap gezien met een mooie winnares, Lucinda Brandt. To spare the days, I troll downtown. The red light plays. Jump on bubblegum. What's in store? Love is the drug, and I need to score. I'm thinking of Oh, can't you see Love the, the door Zeker en love is de drug bijna tien over half zes. De tien gaan we niet halen, Tim Steens, tegen de Duitsers de <laughs> Nee, zeker niet, zeker niet, Robert. Het is nog uh, iets meer dan 18 minuten. Nog steeds 1-0 voor Nederland, dankzij die treffer van uh, Kim Lammers. Maar het is een, uh, en het blijft een gevaarlijke stand, want één countertje van de Duitsers... en er staat 1-1. Maar ik moet zeggen, Nederland is, ja, heeft gewoon een veldoverwicht... en moet eigenlijk uh, de score een beetje ophogen... En dan kon Eva de Goede, die weer terug is in het veld gelukkig, die kon daarvoor zorgen. Een paar minuten geleden, maar toen schoot ze vanaf links de bal hoog over het doel van de kiepster van Duitsland. Ja, en Max Kaldas, de bondscoach, gebruikt een beetje dit toernooi voor een nieuwe selectie. Want ja, de gebruikelijke namen zoals Sophie Polkamp, Merel de Blaai, Maartje Goderie, Naomi van As. Geblesseerd geraakt natuurlijk, die kruisband gescheurd. En by the way, een hele mooie reportage van Vlado Vajanowski op internet te zien over het herstel van Naomi van As na die kruisband. De die is er dus niet bij. wij Welt is er niet bij. Willemijn Bos niet. Dus hele nieuwe namen in die selectie van uh, bondscoach Max Kaldas, Zoals uh, Frederike Derks, Marloes Ketels, uh, Marloek Fennings, Maria Verschoor. Ja, en die jonkies die moeten hier toch wel een finale spelen. En dat is alleen maar goed voor de ervaring, heeft Max Caldas gezegd. En uh, ja, tot nu toe doen die jonkies het goed in deze finale. Waar we nog 17 minuten te spelen hebben. Nederland nog steeds leidt met 1-0. In Roosmalen wordt nog steeds getennist. Maar die kwam op stoom. Die uh, uh, brak Wavrinka vroeg in de tweede set. Heeft hij dat vast kunnen houden, Marcella? Ja, voorlopig wel. 3-2 leidt hij, hij serveert. 40-15, dus bijna 4-2. Heeft die eerste set dus al met 6-3 gewonnen. En het uh, aardige is in de spelersbox, de coach van uh, Mahu... dat is niemand minder dan Nicolas uh, SQD. de man die twee keer het ABN AMRO-toernooi won in uh, Rotterdam. En ook hier in de finale, in Rosmalen, stond het jaar 2000. Ja, ja. Toen verloor hij van Patrick Rafter. Mooie winnaar hier uh, uh, alweer 13 jaar geleden. Maar SQD is nu de coach en begeleider van uh, Mahu. En dat werkt, want uh, Mahu speelt uitstekend tennis, hij heeft eigenlijk ook het ideale figuur voor, uh, voor grastennis. Hij is lang, hij is slank, maar eigenlijk een lichtgewicht. Is dus uh, snel, beweegt zich makkelijk. En hij heeft een uh, geweldige eerste service waar hij opteert. Is dus heel moeilijk te breken. En ja, het loopt voortreffelijk. Volleert ook nog eens goed, is een uh, goede dubbelspeler. Stond in Parijs in de finale, samen met Lodra. Verloor die op het nippertje die finale. Maar dubbele, dus goede volley's, goede service, beweegt lekker. En het is uh, 6-3 en uh, 4-2 voor Nicolas Maillard. Uh, u tegen Stanislas Favrinka. World League. Het volleybal in Apeldoorn. Maarten Tip. Tweede set. Nederland. We gaan naar de big points. Zoals het zo mooi heet. In de slotfase van de set. Nederland heeft de voorsprong. 19 voor Nederland. 15 voor Portugal. Onder meer dankzij een aantal uitstekende services. Van de spelverdeler van Oranje. Nimir Abdelaziz. Die heeft van die kanonskogels in huis. En daar haalde hij een paar van uit de kast. Net een paar achter elkaar. En zo liep Oranje een beetje weg. Ging Portugal de time-out in. En dat leek toch te helpen. Want daarna was het punt weer voor Portugal. Nu de aanval voor Nederland. Blijft een beetje hangen. ...in het Portugese blok. En dus komt hij weer terug vanaf Portugal-kant. Klapwijk houdt hem van Nederland in de strijd. Rauwerdink slaat hem over het net. En zo uh, gaan we een lekkere lange rally zien. Gaat de bal uiteindelijk uit van Portugal... ...maar is hij wel aangeraakt en is het punt ook voor Portugal. 19-16, de tweede set, is nog niet gespeeld. Steven Dalenbout bij Marianne Vos, begrijp ik. Ik ben benieuwd, ze was op het oog wel blij met die tweede plek. Ik ben benieuwd hoe ze er zelf over denkt, Steven. Ja, maar Janne, je staat voor het tentje waarin de drie podiumkandidaten van vandaag zitten. Alle drie rabobank rijders. Wat is daar voor, voor sfeer binnen? Wat is er binnen gezegd? Nou, dat is wel een goede sfeer. Dat kun je je voorstellen. Het was een, een interessante, interessante wedstrijd om te zien met een verhaal. Ellen van Dijk, die jullie lang bij jullie hadden als ballast, die met pech komt te staan. Ja, hoe verloopt dan voor jullie de finale voor jou en Annemiek van Vleuten? Oh ja, nou Elle was geen ballast hoor, die reed echt uh, als een speer vandaag. Dat was heel goed en dan is het natuurlijk, ja... Dat is lastig voor jullie, dat bedoel ik. Uh, balen voor haar, om, uh, dat, ze, mm. dat ze pech krijgt. In eerste instantie uh, ja, is het dan ook niet aan ons om daar meteen door te rijden. Maar ja, toen bleek dat ze echt niet verder kon. En uh, ja, dan komt de situatie dat je dus uh, iemand op kop hebt en met z'n tweeën van van uh, Krachten komt te zitten. Ja. Uh, Zij was heel erg sterk hè, vandaag, Ellen van Dijk. Uh, wat voor gedachten schoten er door jouw hoofd gedurende die koers? Uh, want daar reed er eentje van jullie voorop uiteraard. Nou ja, dat was natuurlijk een, uh, een, een hele goede situatie. Dan, uh, als je van voren zit, dan hoef je van, van achter nooit uh, de koers te dragen. En dat is heel prettig, prettig rijden. Alleen uh, moet je zorgen dat je wel de controle houdt erachter. En dan komt dan in één keer de mogelijkheid om naar nou sowieso 1, 2, 3 podium Rauwbank. Schiet er dan door je hoofd, ik wil toch eerste worden gewoon vandaag. Nou goed, Lucinda had natuurlijk een hele mooie voorsprong. En, uh, maar die, die werd wel hard minder hè? En die werd in de laatste ronde hard minder ja. Maar ja, het is hier in je eentje natuurlijk uh, toch slopend zo'n parcours. En dat, uh, dat bleek ook wel, maar uiteindelijk uh, hield ze het net. Wat, wat waren de afspraken daarover? Goh, nou ja, met zo'n uh, ploeg, met zulke sterke rensters, ook in de breedte, dan, uh, ja, dan heeft iedereen kansen. En dan uh, kan ook iedereen gewoon voor zijn kans rijden. En dat, dat bleek vandaag. En Chinda had al heel vroeg een, uh, ja, een, een, een mogelijkheid gezien en die heeft ze uh, gepakt. En dat is uh, fantastisch. Ja, en speelt het mee in de afweging, afweging. dat zij 100 kilometer al op kop rijdt. Speelt het mee in de afweging dat jullie op een gegeven moment, jij en Annemiek van Vleuten, gewoon nou, de strijd strijdbijl begraven en naar elkaar gaan rijden? Ja, ja natuurlijk. Zij uh, verdienen vandaag uh, de titel het meest word je voor het tweede jaar bereid tweede. Ja, nou ja, die tweede plek die, uh, die ken ik inmiddels wel. Dus, uh, maar op deze manier dan uh, vind ik het helemaal niet erg. Op naar het podium. Dankjewel. Marjan Vos. Good morning. I wanna stay out here till the end of time. End of time. I finally see. Niks aan de hand, Drudel, muziekje van uh, Wouter Hamel... As long as we're in love. We gaan naar het voor die ballen. Als die uh, World League finale toch zo dichtbij is, laten we dan maar pakken. Ook zou ik zeggen, Maarten is. Ja, maar uh, Nederland pakt in ieder geval de tweede set. Nadat die eerste set dus werd verloren. De tweede set is met 25-19 voor Oranje. Beslissende punt van Jeroen Rouwedink. Met een, uh, ja, je mag het een ace noemen, maar het was ook een beetje geluk. Die bal, uh, die service ging via het net. En viel toen uh, precies goed binnen. Een mooi punt voor Nederland. En uh, zo is de tweede set binnen. En dat is ook terecht. Want serverend was Nederland een stuk beter in de tweede set set. Dat begon al vanaf het begin en halverwege dat leuke serietje van Nimir Abdelaziz. Dat was precies wat Oranje nodig had. Goede services, hard serveren En dat deden ze uitstekend in de tweede set. En als ze zo doorgaan, dan zijn ze gewoon beter. Dan moeten ze deze wedstrijd kunnen winnen. Maar voorlopig is het 1-1 en kan er nog alle kanten op in Apeldoorn. Een hockeyfinale die recht geeft op een hockeyfinale. <laughs> ja, zo zo is het toch Tim. Ja, klopt helemaal, Robert. Want uh, inderdaad, deze beide finalisten gaan straks naar de World League finale eind dit jaar in Argentinië. Maar zojuist een enorme kans uh, voor Kitty van Malen. De tweede kans voor haar in deze wedstrijd. In de eerste helft kreeg ze ook al zo'n kans. Alleen voor de keepster, Barbara Vogel. En dan met de backhand. Ja, die backhand die staat helemaal te ver open. Dus die bal die ging omhoog. Die ging bijna het stadion uit hier. En ja, ze stond op de, op, de, op de grond uh, van woede. En ook Max Caldas, de coach, die boog het hoofd van... Nou, hoe kan je zo'n kans nou missen? En dat was ook zo, want het had natuurlijk 2-0 moeten zijn. Maar goed, zo is het nog niet. Het is nog steeds 1-0 met iets meer dan 8 minuten te spelen. En ik hoop dat Nederland dat gaat houden. Usain Bolt zal bij de wereldkampioenschappen atletiek... ook op de 100 meter uitkomen. Olympisch kampioen en houder van het wereldrecord... 100 koningsnummer bij de Jamaikaanse kwalificatiewedstrijden. Met 9,94 Dokie voor de 35e keer in zijn carrière... onder de 10 seconden. Bolt had al een startbewijs ontvangen voor de 200 meter. Zijn landgenoot Asava Powell zal niet van de partij zijn in Moskou, Daar wordt het WK gehouden. De vroegere wereldrecordhouder eindigt op de 100 meter als zevende. Een wereldkampioen Joan Blake... Die was als titelverdediger al zeker van WK-deelname. En bij de trials in de Verenigde Staten was een hoofdrol weggerecht voor uh, Tyson Gay. Hij won in 975, dus dat is de snelste 100 meter van uh, dit seizoen. Een tenniste Jelena Vesnina uh, heeft het toernooi van Earsborn. Dat is haar tweede toernooizegen van uh, 2013 geboekt al daar. De Russische maakte in die finale van het grastoernooi hardhandig... een einde aan de opmars van de Amerikaanse qualifier Jamie Hampton. Hampton uh, maakte deze week indruk met zegers onder andere op Radwanska en Wozniacki. Maar goed, nu dus niet. Goed, Marcel Mesker. Mooie overwinning voor die Vesnina, vind je niet? Ja, maar die heeft ook heel goed gespeeld. Dat is een geweldige speelster, die een beetje onderschat. Goede dubbelaars er ook. Ja, toch mooi uh... van die Hampton trouwens, als qualifier, zo naar de ja, finale. Ja, zeker. Maar zo zie je dat er op gras alles kan gebeuren. En, uh... Ja, dat gebeurt hier ook in Rosmalen. Want Nicolas Mahu staat nu te serveren voor de winst hier tegen Stanislas Favrinka. Dan heb je toch over nummer 10 van de wereld. En Mahu 240. Maar goed, je moet hem wel toch uh, als een uh, top 100 speler zien. Zeker op gras is hij uh, zeker een uh, top 25 speler, zou ik zeggen. De Eerste punt uh, heeft hij gewonnen. En die Mahu, ja, die uh, neemt het heel serieus. Die gaat hier af op zijn allereerste titel in zijn carrière. En ook al is hij 31 jaar, dat is natuurlijk toch een mooi moment. En Favrinca, ja, die heeft vier titels en ik heb het idee dat hij zijn vizier al op Wimbledon heeft gericht. Want ja, de moeilijkste ronde uh, daar van de 128 deelnemers zijn er twee die het echt slecht getroffen hebben. Dat zijn Vavrinca, die speelt tegen Leetien Hewitt daar, een oud kampioen. Geweldige grastennisser. Dus ja, dat wordt ongetwijfeld een uh, geweldige eerste ronde op het centercourt. Maar het is nu 30-0, dus uh, mahu heeft nog maar twee puntjes nodig voor de overwinning. Ik zag uh, van Favrinka ook af en toe steeds uh, contact zoeken met zijn coach, Magnus Norman, ook geen slechte tennisser, uh, de finalist van Roland Garros, en uh, ja, hij praatte een beetje achter zijn handdoek, schudde wat zijn hoofd, ik heb het idee dat hij denkt van nou, uh, ik ga hier netjes verliezen, 6-3, 6-4, keurige score, het is mijn eerste finale hier op gras, want hij is geen gras-specialist, maar hij heeft het hier natuurlijk goed gedaan. Nou goed, uh, twee puntjes nog voor Mahu, misschien kan hij nog uh, nerveus worden, hij wil nog wel eens een dubbel foutje slaan, staat nu 30-0, daar komt uh, de de tweede service. Er is ook een big service. Het is een uh, tennisser die het uh, graag uh, aanvallend doet. Nou, hij gaat niet naar voren. Slice backhand nu van de Fransman. De big backhand van uh, Stan de Man. Zoals hier een uh, spandoekje in het uh, centercourt uh, hangt. Lange rally van de backhand. Ja, dan moet je oppassen. Want er komt de winner van uh, Stanislas Wawrinka. Met de backhand langs de lijn. En zo houdt hij nog een beetje uitzicht uh, op de game. 18. En wordt het 30-15. Zo is het dus Nicolas Mahu, die nog maar twee puntjes van de overwinning verwijderd is. en Ik weet niet of ik door kan gaan, dan hoor ik dat graag. En dan, nou ja, dan heeft hij toch 70.000 euro gewonnen als hij dat hier wint. Want dat is de hoofdprijs. Plus 250 punten voor de ranglijst. Nou ja, dan schiet hij zo naar 130 op de ranglijst. En dan is het natuurlijk lekker, want dan doe je weer mee met de grote toernooien. Dan kom je ook weer in de buurt van ja, de Grand Slam toernooi. moet je nog wel weer wat hoger staan, moet je 104 staan om daarbij te komen komen. Maar goed, eh, Mahu, 30, 15, net service. Nou, opnieuw, eh, Favrinka staat klaar. Gaat hij risico nemen met zijn return of wordt het dadelijk eh, matchpoints voor Mahu? Nou, hij moet het met een tweede service doen. Begint hij zijn eerste service te missen. Ja, dat is toch een teken van een beetje spanning kan ik me voorstellen als je eerst de titel uh, op het spel staat. Nee, de return gaat mis uh, van Favrinka. Hij ging voor de crosscourt op de tweede surf. Het wordt nu oh, 40-15 matchpoint voor Nicolas uh, Mahu. Nicolas is het natuurlijk. Hij is Fransman. Het applaus uh, schalt hier. Want uh, het is toch wel een uh, zware middag geweest. Ook voor de toeschouwers met uh, veel regenpauzes in de vrouwenfinale. Die werd gewonnen door de Roemeense Halep. Zijn won van Flipkens. En nu ook tot twee keer toe in deze mannenfinale tussen Favrinka. Renka en Mahu. 6-3, 5-4 en 40-15. Twee matchpoints voor Mahu. Je gaat nu serveren. Komt de eerste service en die is in. Het is een hele goede service. De return gaat uit. En dus uh, slaat hij de handen voor de ogen. Want op 31-jarige leeftijd als qualifier wint hij hier het toernooi. Is hij de laagst geclasseerde winnaar in dit seizoen. Maar hij verdient het dik en dik hoor. 6-3 en 6-4. Een mooie overwinning voor de Fransman Nicolas Mahu. En Favrinka, ach, die heeft lekker vijf wedstrijdjes gespeeld. Die is klaar voor leetting Hewitt straks op Wimbledon in de eerste ronde. Maar Mahu wint de top zelf open in Rosmalen. De spanning zit er nog op bij Nederland-Duitsland. Tim Steen is hockey. hockey. Jazeker, want Duitsland heeft een wannoos offensief ingezet. En uh, zojuist was er een enorme kans. Het was een lange paas van Maike Stukkel. Die sloeg de bal in de cirkel. Ja, En als die dan aangeraakt wordt voor een tip in, dan ben je als keeper kansloos. Maar dit keer had uh, Joyce Sombroek in het doel van Nederland daar goed het oog in. En schopte die bal met haar leggers uit de cirkel. En die kans uh, was verdwenen. Maar Duitsland blijft aandringen. Nu weer een kans. Maar Maartje Paume in de verdediging pakt die bal goed op. En nu een countertje van Nederland misschien via Ellen Hoog. Kan het het? 2-0 worden. Ellen Hoog nog steeds in balbezit naar Kitty van Malen. Kitty van Malen verspeelt die bal en dat is jammer want voor de goal stond Kim Lammers helemaal vrij. Dat had de 2-0 moeten zijn. Maar goed het is nog 2 minuten en 40 seconden. Het publiek hier kan meetellen met de stadionklok en kijken of Nederland deze 1-0 voorsprong vast kan houden. Het is nu Duitsland met een vrije slag van Lena Jacobi. Moet even wachten van de scheidsrechter, maar heeft die bal inmiddels genomen. Ja Nederland nu een beetje terug op eigen helft want Duitsland speelt alles of niks. Want als het 1-1 wordt, dan gaan we niet verlengen, we gaan we gelijk een shoot doen. Maar voorlopig uh, leidt Nederland nog met 1-0. Hebben we nog 2,5 minuten. Pakken we nog even deze aanval mee. Misschien een kansje voor Duitsland. Hier een vrije slag en het is een strafcorner voor Duitsland. En dat is heel gevaarlijk. De eerste strafcorner voor Duitsland, die leverde niks op. Wel een blessure van Eva de Goede, maar die stond weer op. Hij heeft even tijd op de bank gezeten met wat ijs. Maar nu dus de kans voor Duitsland om gelijk te maken. En wat ik zei, er wordt niet verlengd in deze finale, maar gelijk shoot-outs genomen. Zover is het gelukkig nog niet, want we hebben natuurlijk nog Joe Sombroek in het doel van Nederland staan. We kijken nog even naar de haling van die corner. Het was Jana Teske die daar goed op kwam en de bal op de voet legde van een Nederlandse verdedigster. In dit geval was dat Ellen Hoog, maar de corner gaat genomen worden door Duitsland. Ze staan op de kop van de cirkel. Even overleggen of er een variant gespeeld wordt. Of dat een rechtstreeks schot of een rechtstreeks push gedaan wordt. Het aangegeven wordt gedaan door Nina Hatzelman. De muziek in de stadion is uit. Nog anderhalve minuut op de klok. De laatste kans voor Duitsland om gelijk te maken. Wie gaat de corner nemen? Is het Julia Muller, de speelster van Laren? Die heeft een hele goede corner in huis. De stop is daar. Nee, het is Lena Jacobus. Toch Muller. En de push. En het is het doelpunt. Jawel, hij gaat erin. Het is niet Julia Muller, maar Janne Muller-Wieland. Die de bal achter Joyce Sombroek poest. En zo is het hier. 1-1 met nog iets meer dan een minuut te spelen. En ik denk dat we shootouts gaan krijgen. Goed, en de uitkomst daarvan hoort u vanzelfsprekend in het nm van 6 uur. Zometeen om 7 uur het Sportforum. Met Ton Boots, Ronald Boots, Robijn Bisseff van de voorstand en Toon Gerbrand. Dat tussen 7 en half 9. En vanaf half 9 ook nog een wielerforum. Nee, vanaf 9 uur, ik moet goed zeggen. Dus wat mij betreft, tot een andere keer. Veel plezier vanavond met Ronald. Dag.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 De 85-jarige oud-matroos Harm de Jong in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.